Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur. Ho, ho. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De instantie waar klokkenluiders zich kunnen melden... is zelf onderwerp van meldingen van twee klokkenluiders. Het zogeheten huis voor klokkenluiders is bedoeld om werknemers te beschermen... die denken dat er sprake is van een misstand binnen de organisatie... waar ze werken of hebben gewerkt. De ene melder klaagt over het functioneren van het huis in het algemeen... De tweede melder heeft aanmerkingen op de benoemingsprocedure van de huidige voorzitter. Omdat het Huis voor Klokkenluiders deze zaken niet zelf kan behandelen, gaan de Nationale Ombudsman en een externe commissie van wetenschappers de meldingen onderzoeken. De meeste Nederlanders verdienen volgend jaar iets meer. Lonen gaan er netto 1 tot 2,5 procent op vooruit. De loonstijging is lager dan verwacht, zegt minister Koolmees. Werkenden gaan minder inkomstenbelasting betalen... terwijl de algemene heffingskorting en de arbeidskorting omhoog gaan. Vooral mensen met een middeninkomen profiteren daarvan. Voor ons gaan ook gepensioneerden... en mensen met een bijstandsuitkering op vooruit. Italië krijgt geen straf van de Europese Commissie... voor de gebrekkige begroting die het land vorige maand inleverde. Brussel dreigde met een boete die had kunnen oplopen tot 3,5 miljard euro. Vorige week reisde de Italiaanse premier Conte naar Brussel om over een aangepaste begroting te praten. Afgesproken is nu onder meer om de invoering van het basisinkomen in Italië niet te laten ingaan op 1 januari, maar uit te zetten tot 1 april. Dat betekent een flinke besparing voor de Italiaanse overheid. De 29-jarige vrouw die twee jaar geleden tijdens de jaarwisseling een agent uit Boskoop doodreed, wordt niet verder vervolgd. Voorwaarde is wel dat de automobiliste volkomend jaar niet met politie en justitie in aanraking komt. De agent had met zijn collega's hun bestelbusje op de weg gezet tijdens Auto Nieuw om een brandje te blussen. Hij werd aangereden toen hij achter de bus langsliep. Door de rook zag de automobilist hem niet. Het weer wisselend bewolkt en lokaal wat zon. In de loop van de middag meer bewolking met aan de kust regen. Het wordt er gaat 8. acht. Morgen overwegend bewolkt en later op de dag flinke buien. Daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 ZANG Told that I've got too much to too independent to have. Jaar met CFM. CFM. stretch on for Deception Back to Nothingness Like a week in the day Into the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 See you dear. <laughs>